Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Veel vertraging nog op de A4, de haag Amsterdam bij Hoofddorp 4 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Zaandam 4 kilometer. Ook daar is de rechter rijstrook dicht. Na ongelukken op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Velsen 6 kilometer en bij knooppunt Raasdorp 6 kilometer. In beide gevallen zijn de rijstroken weer open. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor knooppunt Brechseplein, 9 kilometer na een ongeluk. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Bildhoven 7 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leusden 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zondag in Kamerland en we gaan naar Tjerk de Blauw. En hier is stand uh, net uh, 1-0 geworden voor de AGB. Het was uh, Nesik iemand uh, die uh, scoorde. Het was uh, de nummer 11 uh, die hem keurig teruglegde op oh, de nummer 6. En de nummer 6 uh, stond op de rand van uh, de rand 16 helemaal vrij. Die nam hem goed aan en schoot hem heel mooi in de linkerbooghoek. Onhoudbaar gedaan, uh, Kerkman. En zo is de stand hier in deze wedstrijd 1-0 geworden voor AGB. In, in this world, all that I choose has come unbearable. But love is in your touch.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 For your girl, <laughs> when I'm involved with the deepest in the Masons, baby, baby. And it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't keep money like secrets. Put it on my life, baby.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 Tonight Baby, make you feel so good Tonight Cause we might not get tomorrow Nio Nair And our own Afrojack. Give me everything Tonight <slaps> Welkom bij het tweede uur van Zonnige Camelot. Het is 12 over 3. Goedemiddag. En um, ja... Vergeet Vergeet gewoon de warme melk, de thee of het slaapmutje Want kersensap blijkt pas echt positieve invloed te hebben op je nachtrust. Het verbetert namelijk de kwaliteit en de duur van je slaap Het sap verhoogt de hoeveelheid melatonine En melatonine is het hormoon dat de slaap reguleert Daarom zouden de meeste mensen met slaapproblemen wisselende diensten of een jetlag baat kunnen hebben bij kersensap Nou, mooie tip toch? Mooie tip, kersensap, lekker kunnen we lekker vanavond. opslapen Benpen, ben ik weer? Ja. Ja. Angela Groothuizen, Nick en Simon en Mark Massaat zijn vanaf eind januari ook zien in de kinderversie van The Voice of Holland. Alleen van Roel Ro Ro Ro Vels is niet van de partij. Van Velsen heeft geen plaats in de jury van The Voice. ...de Voice Kids, omdat de opname plaatsvindt in de periode dat hij geen verplichtingen aangaat. Vanwege zijn aanstaande vaderschap. Er komt voor hem geen ander jurid in de plaats. De invinding van de Voice Kids is daarmee rond. Martijn KB en Wendy van Dijk, de presentatoren van de Voice of Holland, praten ook kinderversie aan elkaar. Het programma bevat dezelfde onderdelen, maar telt minder afleveringen. Het is allemaal uitgedokterd om het aantal keren dat een kind op tv mag verschijnen. Hij de pro producent John de Mol uit... Af zondag in Kennerland. Slechts de helft, 53% van de medewerkers die in een bedrijfskantine lunchen, is tevreden over de gebo geboden kwaliteit. Dat blijkt uit een poll van MonsterBook.nl. Onder 462 respondenten. De andere helft, 47%, van de ondervraagden denkt die anders over. En voert als reden aan dat het aanbod erg duur is en niet gevarieerd. Met het alheid: 35% van de werknemers thuis de lunch in de bedrijfskantine. Van ondergevraagde uh, werknemers maakte 65% geen gebruik van de bedrijfsrestaurant En en het wordt tijd Voor de jarige van 6 november Met Als jarige De Italiaanse wielrenner Alessandro Ballan Geboren in 1970 In 1989 geboren Wie kent hem nog? Simon Schumacher, Duitse voetballer Onder andere gevoetbald bij uh, Twente Volgens mij AZ 1989 ja. Josie Eltendorp, op moment aan het voetballen de AZ, speler van AZ Amerikaans voetballer En vandaag geboren 1972, gefeliciteerd Rebecca Romijn, Amerikaans model en actrice van Nederlandse afkomst. Daar hebben we twee tussenstanden in, in de Eredivisie. Het is Twente de Graafschap en staat het 1-0 en AZ tegen ADO is ook 1-0 Oh, oh, oh, oh het ritme van zon vol Jackson. En die is nooit uitgebracht op een uh, album of iets dergelijks en staat op de Ultimate Collection Box. En wat een mooi nummer is het he, Fall Again. Zo meteen de Blauw, hij is bij de wedstrijd AGB Bloemendaal. Je hoort het zo meteen naar de nieuw van Swan Hammond Sol. die heet O Woman. Uh, negative Beentje ook, je hoorde King Jack en Loose Ik las uh, afgelopen week in de Zandvoortse Courant weer een heel apart bericht. Want uh, burgemeester Nick Meijer heeft uh, vorige week zondag via de website Marktplaats enige tijd uh, te, koop, te, uh, te koop aangeboden gestaan. Hij zou namelijk uh, volgens de adverteerder goedkoop zijn en je zou uh, niet van hem op aan kunnen. Ook zou hij uh, geld, uh, zou hij veel geld uitgeven. En hij wil de horeca zonder goede reden sluiten De hoogste bieder krijgt, van hem, krijgt hem thuis bezorgd In kan Zandvoort het begrotingstekort dichten, Al dus de advertentie Die intussen verwijderd is Het is vooralsnog nog onbekend wie achter deze onsmakelijke advertentie zou zitten Apart bericht Niekmeijer Meijer in de, uh, op Marktplaats En drie weken lang konden de klanten van de meeste winkeliers Op de grote een inleveren Die daardoor de status uh, van een lot kregen Slager Marcel Horneman mocht als de eigenaar van de gelijknamige winkel die de meeste kassenbonnen inleverde afgelopen zaterdag hoofdprijs aan de gelukkige winnares mevrouw Jansen overhandigen zij kreeg een Samsung Galaxy Tab die door de deelnemer winkeliers van de grote gezamenlijk ter beschikking is gesteld en op 11 december 2011 gaat de nieuwe dienstregeling van de Zandvoortse de spoorweg in. Of de Nederlandse spoorweg, sorry. De, Zandvoortse krijgt, de Zandvoort krijgt vanaf die datum te maken met een aantal interessante wijzigingen. Zo komt de Intercity op het traject Amsterdam-Zandvoort te vervallen. En wordt deze ingehaald door een sprinter. Als dan Zandvoort die ook stopt bij station Haarlem-Spaarnwoude. Toeristen en dagjesmensen hebben straks de mogelijkheid om hun auto na bij het station haarlem te parkeren. Het zal dan bij Ikea zijn. Om vervolgens slechts 12 minuten filevrij op het stand voor de strand en het centrum te komen. Goed nieuws dus. Dat is dus vanaf um, 11 december. Straks de tussenstander in de visie Tjerk de Blauw komt eraan. Ook het voetbalnieuws. En hier zijn de baby's. love was the last thing I had on my mind. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je, Je blijft op de hoogte. Je de hoogte. We de baby's en isn't it time. En we gaan weer naar het voetbal. We gaan naar... ...Cherk de Blauw. En waar stand heeft, uh, een dus de standpijver aan de heeft ...1-0-1, dat tussen AGB en uh, Bloemendaal. De gevaarlijke uitval was van aangedeeld en de negen van aangedeeld zijn stadsgebied hier ging ja, en die liet zich gewoon niet achter de stadsgebied bekrijgen, maar dan schijnt de sommige bovenop en die zegt er helemaal niks van waar. Dus uh, het spel mag maar gewoon verder gaan, dat betekent dat we bij een kerkman die nog rustig die bal kan oppakken en uh, vet ver en dieper naar voren de plaats richting. Tim Jan. Tim Jan pakt hem keurig aan zijn voeten. Moet je zien? zien, dan, had uh, hem dan een elf moeten spelen, maar hij zit niet aan de rechterkant, komt dan uh, Frizo ja, Frizo ja, hij heeft een bal in Dan stelt ze man keurig, maar hij krijgt hij gesteld, dan paal Jan, een Jan aan de rechterkant van het veld, heeft die bal kijken ja, ik kan, kan hem niet inhouden, dat betekent dat er een komt voor AGB. Vast van zijn neus. En, die wordt snel genomen door de nummer 4 van um, AGB. Nee, hij rijdt daar even zo. I may not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 De die Bakker van de ANWB. Er staan nog lange files op de A8 van Zaandam naar Amsterdam... bij knooppunt Zaandam, 4 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor knooppunt Raasdorp, 12 kilometer. Alle rijstroken daar zijn weer open. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag... bij het Gouwe Aquaduct, 4 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A20, hoek van Holland richting Gouda... Voor knooppunt plein 5 kilometer. Ook 5 kilometer op de A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Bilthoven. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leusden 7 kilometer. En na een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij de Heilenoordtunnel 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.